Maar nu eerst het NOS nieuws van... Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het instorten van het gebouw in Bangladesh, waarbij tot nu toe al ruim 500 doden zijn gevallen... komt waarschijnlijk door de generatoren op het dak. De leider van het onderzoeksteam zegt dat tegen het Franse persbureau AFP. De trilling van de generatoren zou tezamen met de trillingen van de duizenden naaimachines... de instorting hebben veroorzaakt. De eigenaar van de kledingfabriek bij de hoofdstad Dakka had geen toestemming om de vier grote generatoren op het dak te zetten. Een man die wordt verdacht van mensenhandel en huiselijk geweld gaat vrij uit... omdat de rechercheur tijdens het onderzoek een seksuele relatie had met het slachtoffer. Volgens de rechtbank zijn de belangen van de verdachte daardoor geschonden. Daarom is het OM niet ontvankelijk verklaard. De vrouw van 21 deed vorig jaar aangifte... Tijdens het onderzoek kreeg ze een relatie met een rechercheur. Het Openbaar Ministerie noemt dat zeer laakbaar, maar vindt dat alleen het bewijs moet worden uitgesloten dat door de betreffende rechercheur is verzameld. De rechercheur is uit zijn functie gezet. De Dow Jones Index in New York is voor het eerst boven de 15.000 punten gekomen. Beleggers zijn onder meer positief door een banenrapport van het ministerie van Arbeid. Het ministerie maakte vandaag bekend dat de werkloosheid vorige maand in de VS is gedaald van 7,6 naar 7,5 procent. Dat waren betere cijfers dan economen hadden verwacht. Staatssecretaris Van Rijn stuurt in oktober een wetswijziging naar de Tweede Kamer... die ervoor moet zorgen dat een algemeen rookverbod in juli 2014 kan worden ingevoerd. Van Rijn had al eerder aangekondigd dat er weer een rookverbod komt, zoals de Tweede Kamer wil. Staatssecretaris gaat de controles uitbreiden, maar de financiële middelen daarvoor zijn beperkt. Het weer, geregeld zon, maar in het zuidoosten en oosten kans op een bui. Morgen meer bewolking, maar ook af en toe zon. In de middag vooral landinwaarts mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NON. Jullie zonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Op de Grote kocht 34 tot 36 in Zandvoort. Ga langs. Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op TV, tv, radio en, en internet. En internet. Met nu. In de mix, to the mix. Wow, wat doe ik dat toch weer soepel, galant en chanant. Goedemiddag allemaal. Goede avond is eigenlijk al. Het is 7 uur geweest en de enige echte staat alweer klaar. VJ, Waymoff. In de mix to de max heb je er zin in, jongen. Ik heb er zin in, lekker hoor. Wordt het leuk? Ja, ik steek net een koudgompje in mijn mond. Dus dat is echt niet altijd goed Altijd tijd voor het. timing voor mij, hè. Geloof ik. Ik heb het altijd. Altijd. Echt altijd. Nou, we hebben heel erg veel deze week. Heel erg veel, zelfs, ja. We hebben twee previews van mij. En ja. een preview van DJ Pepper. Ja. Maar eerst gaan we even lekker deep house draaien. Om maar gewoon even lekker langzaam in te komen. Zijn er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ehm, nou. ehm. Seven, six, five, four, three. His name. Ja, jeetje, dan moet je nog snel zijn ook. Dan zit je een lekker relaxed naar muziek te luisteren en opeens zegt iemand, jij hebt nog veertien seconden en dan moet je van de ene kant van de studio heel snel naar de andere kant van de studio en dan zonder, zeg maar, de kort aan Adam weer gaan praten. Nou, dat is allemaal gelukt, hè? Dankjewel voor dit. Maar, het moment is aangebroken nu. Ja, jij gaat het zelf maar aankondigen. Ik ga, ik ga... Ja, nee, wacht, weet je, wat doe jij anders eventjes? Want ik, dan pak ik hem eventjes erbij, want... Is goed, zijn... hoe heet hij? Um, zullen we... Het heet nu nog ba -ta da da da. Ja um, <laughs> Want um, Ik heb er nog geen naam voor Oké okay, ja dat komt dus, goed Dus uh, je zou het ook uh, No ID kunnen noemen Ja maar die uh, kennen we al Dat is een ander nummer <laughs> Batadada. Uh, Toch? da. Ja komt ie okay. uh, Doe je nou? Wat doe je nou? Die naam die moet anders, want het nummer is heel, ja persoonlijk vind ik hem echt goed Echt heel goed Dankjewel Alleen dit, ba-da-da-da Ik weet niet hoe je dat hebt verzonnen, maar voor mij was je niet helemaal 100% Nee nee nee, ik was 100% Maar Ja, er moet eigenlijk nog een vocal misschien bij of zoiets In ieder geval een reden om het een naam te geven Een reden om naam te geven Ja, ik wil wel weer een tekst proberen te maken Ja, nee Volgens mij is het hier wel wat makkelijker op op deze dan op die andere Ja, dat is waar Dit is wat meer melodieuzer ja, het is wel een heel moeilijk woord om te aanspreken. Heel dramatisch, ja. Maar ik vind het echt, persoonlijk, ik vind, ik vind het echt een goed nummer. Daar ben ik eerlijk in. Maar jij voegt meteen om meteen de concurrentiestrijd maar aan te gaan om dan meteen DJ Pepper erachteraan te draaien. Uh, ja, maar met technische problemen misschien nog heel eventjes de opbouw. Ja. Oké, okay, dat doen we nog heel eventjes. Dat doen we gewoon nog. Ja. Ja, ja, het is hem wel hoor. Ik moet eerlijk zijn, het is hem wel. Het is een goed ah, nummer. Dankjewel, dankjewel. Zullen we meteen DJ Pepper erachter aan ja, gooien? dan gaan we gelijk de preview van DJ Pepper. Ja, die heeft ook wel zo'n leuke tekst of zo'n leuke titel. Dit, dit noemen we, nummer heet Boomping. Pets. Pets. Bo <laughs> ja, volgens mij zitten we op, op dezelfde <laughs> lijn. We zitten een beetje Pepper. op dezelfde nee, lijn, hè? Qua titels. <laughs> ja. Vandaag. Het is ongelofelijk. Ja. Ik weet niet, het, het, is, het is weer zover hè. Ik, het, ik weet niet wat er aan de hand is. Er, gaat een beetje, er gaan een paar dingen vandaag technisch. En je mis. luistert natuurlijk ZFM en niet naar 3FM. Als je als afvrager. Wat is de difference nou? Wij is 3FM maken ze geen fouten. Maar hebben ze slechte muziek. En hier maken we fouten met goede muziek. Maar goed, zullen we dan maar gaan. Naar, nou, ik ben zo in de war van al die titels. Wat was jouw ba ta da Batadada. Batadada -da, en het is boom, ping. Boeping pat. Boemping pat. Je hoort hem van DJ Pepper en nu. je pepper? Boom, ping, pots. <laughs> Die titels. Oh. Hoe melig kun je zijn na drie uur radio maken? <laughs> ja. Nou, en is nou zo melig. na nou, tweeënhalf uur dan. Oké. Okay. Um, ja, ik ga ook niks meer. De weekend hit natuurlijk nog, hè? Die vergeten we ook weer bijna. Oh ja. Wat was hem ook alweer? DAF Punk. Ja. D-A-F-F-Punk, neem ik aan. Ja. En dan um, Get Lucky. Get Lucky. Oh, en wat een heerlijke track, jongens. Iedereen stond er al zo lang naar uit te kijken En nou is hij er Ik begrijp ook niet, kriem hoe je zo stom kan zijn Om niet op vorige week ook de weekend hit te zijn Want echt volgende week is het er weer Dat punt, met Get Lucky? Ja, volgende week weer Dat weet je zeker? Eh, ja Maar in één, woord dit, nou, in één woord, twee woorden mag je dit omschrijven Get Lucky Echt? Dat is alles wat je kan zeggen get Ja, je, lucky. je voelt je gewoon gelukkig met deze track Echt? Ja, dus daarom zeg ik Get Lucky <laughs> dit is je echt zet nog hard <laughs> Ja, ik ben bezig maar de reclame. Uh. Oh. Nee, ja, weet je, er was reclame van bent u zo Dat was ook echt <laughs> ja. Dus nog één, twee woorden. Karim heeft geen geld voor een Spotify Premium. Ja, jawel, ik heb Spotify Premium. Hoezo heb je dan reclame? Maar je hebt geen def, def, Deft Punk, ja, daarom doet dit niet. Ik, ik typte een Deft Punk in op, uh, op <laughs> Dove Punk. Het is Daft Punk. Ja, dan stomme. Niet Deft. Huh. Komt hij? Maar dit is gestolen. Like de legend of de phoenix. Up huh. ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Ah uh from the beginning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 Lucky. Radio CFM. Heerlijk hoor, heerlijk. Je gaat er meteen heel veel zwoeler van praten, hè, van dit nummer. Ja. Ken jij Jeroen Nieuwhuizen? Uh, nee. Van Radio 538. Uh, ja, dat zou best kunnen. Die, die praat ook een beetje zo, de hele tijd zo. Een lekker diepe uh, stem. Nah. Het tweede deel van uh, In The Mix To The Mix. In the Mix To The Mix. Dat klaar. VJ, take it away. 3, 2, 1. We zijn weer hier. op de radio. En wat een mix tot nu toe hè. Nog de laatste vijf minuutjes. Die gaan zo meteen in. Eigenlijk die zijn al ingegaan. Kunnen we wel zeggen. En het was weer uh, genieten tot nu toe. Vind jij ook niet, meneer de DJ? Ja. Dat Was helemaal leuk. En nu nog in de microfoon praten. Ja, het was helemaal top. Ja. Ja. Tenminste, ja, ik vond het hartstikke leuk weer. Het was weer uh, fijn om terug te zijn na twee weken afwezigheid. Uh, ik merk dat mijn nummertjes afgelopen en dit is het moment moet de ik weer een, ik moet, preview moet ik zo, uh, van mijn Beamers van Blood of My Hands van Nowhere the Beast Drum. En we gaan door en 3, 2, 1 en. Wat zijn er allemaal? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. See you later, some La la la la la. Ja, als je denkt van, handige communicatie. <lacht> ja, je kunt het ook, ook aanvoelen dat het uit de ruimte komt. Nee, uh, nee, ik voelde het niet aankomen. Het we hebben nog 15 seconden. Het laatste woord is dus in ah. jou. Nou, geniet even van het nieuws. Geniet <lacht> even van het nieuws. Ja, doe dit maar vooral. Tot volgende week. En dan zijn we heel weer. Ja, <lacht> ik weet het of volgende week komen. hoor